Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Kredietwaardigheid Frankrijk afgewaardeerd. Premier verdedigt woorden koningin Beatrix. En ex-PVV-statenlid Bosman gaat excuses aanbieden. Kredietbeoordelaar Standard en Poors verlaagt de kredietwaardigheid van Frankrijk... melden verschillende Franse media. Frankrijk is na Duitsland de tweede economie in de eurozone...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 Volgens premier Rutte zijn de woorden van de koningin geen politieke uitspraak. En geldt ook hier de ministeriële verantwoordelijkheid. En inhoudelijk noemde hij haar woorden volstrekt terecht. De algemene stelling dat een hoofddoek een symbool is van vrouwenonderdrukking is echt onzin. Zoiets moet je altijd in zijn context bekijken. En ik ken veel voorbeelden van vrouwen met een hoofddoek die niet worden onderdrukt, zei de premier. Het Duitse parlement onderzoekt de rol van veiligheidsdiensten in de zaak van de moordende neonazies uit Zwickau. Een parlementaire commissie moet uitzoeken of de diensten fout hebben gemaakt. De zaak van de neonaties kwam in het najaar in het nieuws... nadat twee van hen zelfmoord hadden gepleegd. Na een huiszoeking die daarop volgde... bleek dat ze betrokken waren geweest bij de moord op acht Turken, een Griek en een politieagenten. Er zijn aanwijzingen dat veiligheidsdiensten de groep al jaren in de gaten hielden. De parlementaire commissie moet nog deze maand met zijn werk beginnen. Minister Leers heeft na de rechtelijke uitspraak van deze week geprobeerd het onderzoek naar COA-directeur Al Bayrak te versnellen. Maar de commissie die het onderzoek doet, heeft hem laten weten dat dat niet mogelijk is. Leers benadrukt nu dat de onbelemmerde en onafhankelijke voortgang van het onderzoek moet zijn gewaarborgd. Het Hof in Den Haag bepaalde dinsdag dat Al Bayrak op 1 maart weer aan het werk mag en dat haar op non-actiefstelling moet worden opgeven. De maatregel ging in september in, na berichten over een angstcultuur bij het COA. Leers blijft erbij dat al Bayerak destijds terecht op nonactief is gesteld. pvv staatslid Cor Bosman gaat excuses aanbieden... voor zijn beledigende e-mail over een Turkse PvdA. Dat heeft Bosmans vrouw namens hem gezegd. De PVV'er verwees een jaar geleden naar het PvdA-statenlid Usturk als een stuk uitgekotst halalvlees gemaakt van Turks varken. De mee lekte onlangs uit via Limburgse media... waarna de PVV vandaag besloot om Bosman uit de fractie te zetten...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 Zondag meer zon, dan wordt het 4 graden. Ook maandag zonnige periode en droog. Aan de B-verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn een stuk korter dan gebruikelijk op vrijdag. Er staat ruim 40 kilometer file. De files die opvallen staan op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... voor de Uithof, 2 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De langste file staan op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor afrit Numansdorp 7 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie aan de weg. De linkerrijstrook is daar dicht verkeer van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom kan ook omrijden via de A16. De N59, Sierikzee C. is in beide richtingen dicht... tussen Oude Tongen en Den Bommel. Dat komt door een ernstig ongeluk. En daar kunt u omrijden via de N498. Stop! Laten we het vuurwerk achter ons laten... en samenwerken aan een sterke en aantrekkelijke schoonmaakbranche. Dat is de nieuwjaarswens van brancheorganisatie OSB.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 Goedemiddag, vrijdag 13 januari. Frankrijk heeft een tik op de vingers gekregen van de kredietbeoordelaars. We volgen de uitspraak van de rechter in Peru in de zaak Joran van der Sloot. En de PVV Limburg is een fractielid kwijt. De BVV Limburg heeft per direct statenlid Cor Bosman uit de fractie gezet. Hij heeft collega-statenlid Husturk van de Partij van de Arbeid... een stuk uitgekotst halalvlees gemaakt van Turks varken genoemd... in een interne e-mail. En die e-mail lekte vandaag uit. Fractievoorzitter in de Staten, is Lorenz Stassen.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 De ontstaande commotie. Uh, we betreuren ook de, ook de uitlatingen van de heer Bosman. We zijn er tegen van bewust um, dat het enkele persoon heeft gegrift. En daarom hebben we vandaag besloten om afscheid van hem te nemen. Op de vraag waarom Bosman nu pas uit de fractie wordt gezet... terwijl die mail al van vorig jaar was, daar gaf ze geen antwoord op. En toen verslaggever Jeroen Wollaars in de buurtsuper van Cor Bosman in Roermond kwam... dook het net uitgesloten statenlid van de BVV weg. Zijn vrouw was wel in de winkel.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 Nee, dat snap nee, ik. Nee. Nee, en een nee. hoop mensen hebben vragen natuurlijk over die mail. Ja, en ja. ja, dat, ja. Dat, dat is natuurlijk voor hem onprettig. Maar ook voor een hoop mensen, voor zijn kiezers. Die, ja, die zitten toch een beetje met de vraag van wat nu? Wat gaat er nu gebeuren? Uh, dus ja, dat vind ik toch wel fijn als we daar een, een, een soort antwoord ja, op zouden Ja, maar ik merk dat hij het niet wel. Dus uh, we hebben nee. even bedenktijd en we komen daar... Uh... Want u bent zijn? Zijn oh. Oké, okay. en nu zei u wilt... We willen even bedenktijd en dan uh, willen we graag reageren. Ja, ja, ja. Vanuit de Turkse gemeenschap is gevraagd om excuses. Uh, gaat hij die maken, denkt u? Ja, ja, die gaat hij maken. Ja, ja. Ja, want dit is absoluut niet zo bedoeld. Nee. Nee, nee. Maar hoe kan het anders bedoeld zijn dan hoe hij het heeft opgeschreven? Nou, het is meer als een, als een, als een flauwe, flauwe grap. Zoals je wel eens als vrienden onder elkaar uh, naar elkaar toe doet. En het is zeker niet de bedoeling geweest om uh, meneer oost uh, te beschadigen. Zeker niet. Maar met deze toon en dit soort woorden, dan, ja. dan is, dat kan toch maar één effect hebben? Nee, het is, het is in de verkiezingsroes uh, geweest waar iedereen van alles riep. En uh, het is een interne mail, niet te vergeten. Dus ja, maar dat maakt de belediging natuurlijk niet minder erg. Die maakt, nee, maar het is wel iets wat jij met je vrienden onder elkaar... misschien ook naar elkaar zou kunnen sturen... over als je het uit hebt met een vriendin of weet ik wat. Ik praat dus niet over mijn vrienden of over andere mensen... als uitgekotste stukken halal of vlees. nee. Nee, nou, dat is ook niet correct geweest. Daar heeft hij ook heel veel spijt van. Dus, uh, en, uh, ja. Maar als het verstuurd is, is het verstuurd, hè? Ja. Dus, uh, ja. dus Hij uh, zit achter die deur. Hij wil niet naar buiten komen voor nee, ons? hij wil nu even liever niet reageren. Nee, nee. nee. nee. Zeg, nu heeft, hij, nu heeft mevrouw Stassen hem uit de fractie gezet. Blijft hij nou nog wel lid van de Staten? Of wat gaat hij doen? Gaat hij zelfstandig verder? Of stapt hij eruit? Geen commentaar. Maar dat is wel een beetje de kern, denk ja, ik. Hè? Ja, ja, ja, ja. Ook voor zijn kiezers zullen dat willen weten. Ja, dat denk ik ook. Maar ja, wat denkt u? Ik zou het niet weten. We moeten we even heel goed over nadenken. Ja. ja. Want hij had een week weekend bedenktijd gevraagd. Ja, Dan krijgt hij ja. dat niet. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik jammer. Want in een weekend kun je alweer veel uh, samen naar oplossingen zoeken. Ja, ja. Ook, ook wat, met wat u zegt. Praten met uh, de mensen hoe, dat het uh, niet zo bedoeld is. Ja. Naar de persoon toe ja. die genoemd wordt. Ja. Ja. Maar goed, nu gaat hij nadenken over of hij in de politiek blijft of hij zijn zetel opgeeft of niet. Wat dit voor consequenties heeft, ja. Weet hij nog niet? Nee, daar moeten we even goed over nadenken. Ja. En dat zei mevrouw Bosman. De reportage was van Jeroen Wollaars. Mark Rutte dan. Mark Rutte staat volledig achter de uitspraken van koningin Beatrix. Koningin zei eerder deze week dat het echt onzin is dat het dragen van een hoofddoek een symbool van vrouwenonderdrukking is. Tijdens een staatsbezoek aan Oman ontstond er commotie omdat de koningin bij het bezoeken van een moskee haar hoofd bedekte. PVV vond dat een trieste wanvertoning. Verslaggever Marcel Bril is in Den Haag. Marcel, uh, vandaag natuurlijk kabinetsberaad geweest ja. na afloop uh, de persconferentie. Nou, het is altijd gevoelig, he, de uitspraken van uh, de koningin. Die worden dan vervolgens door de journalisten voorgelegd aan de premier. Hoe redde onze premier zich? Ja, ik moet zeggen, heel behendig, door meteen te zeggen, ik ben het inhoudelijk helemaal eens met de koningin, en dus oneens met de PVV. En verder zei hij, we hebben bij monden van minister Roosentaal direct uh, gereageerd. Uh, en dat is nou precies hoe het moet, volgens Rutte. Kortom, de verwijten van de oppositie, dat het kabinet te laks reageerde, het onvoldoende opnam voor de koningin, en geen regie over de kwestie had, die verwijten verwijst Rutte naar de prullenbak. En dat deed hij dus inderdaad vanmiddag uh, op zijn wekelijkse persconferentie. Toen het zondag meteen uh, in het nieuws kwam, hè, het, het, uh, het, het feit dat de koningin een hoofddoek droeg bij het bezoeken aan uh, de moskee, en daar meteen gereageerd werd... is ook meteen de ministerie de verantwoordelijkheid genomen... door Uri uh, de minister van de Buitenlandse Zaken... die s'avonds onder andere via het uh, RTL-nieuws... onmiddellijk ook via het journaal, -journaal en andere media... kont kon doen van onze opvattingen daarover. U zei net van nou, uh, minister Roosentaal die vrij adequaat uh, zijn taak vervult. Uh, nou, zeer adequaat. Gewoon zie gedaan adequaat. wat u moet doen? Wat? Was het dan nog nodig dat de koningin... een paar dagen later daarop terugkwam... sterker nog, daar nog een schepje bovenop deed? Kijk, wat in het persgesprek gebeurd is, is dat wat de koningin, wat ook Roosentaal gezegd heeft en wat volstrekt normaal is, dat dat nog eens een keer is herhaald. Ja, maar er werd nog een schepje bovenop gedaan. Dat echte onzin, dat had uh, Roosentaal nog niet gezegd. Uh, de ministeriële verantwoordelijkheid gaat voor alle doelen laten van uh, de koningin en uh, ik zou zeggen, deze uitspraak die lijkt mij zeer adequaat. Maar was het strategie om uh, er nog een schepje bovenop te doen? Strategie vanuit de koningin, gedekt door u? En daarmee vraagt u mij naar de gesprekken die ik met de koningin zou voeren... direct of indirect, en dat doe ik nog mededeling ook. Had u de indruk, luisterend naar de koningin, of u het nou wist of niet wist... wat ze precies ging zeggen, luisterend naar de koningin... dat het een aanval was op de PVV... De koningin heeft een vraag beantwoord en die heeft een feitelijke vraag beantwoord. Namelijk of uh, uh, hoofddoeken een symbool zijn van vrouwenonderdrukking. En het antwoord is nee, dat kun je zo algemeen nooit zeggen. Dat kan contextueel zo zijn. Maar de stelling dat hoofddoeken een, een, een, een manier zijn van een symbool zijn van vrouwenonderdrukking... Ja, dat is een onzinstelling. Ja, dat is wel een stelling die de PVV aanhangt. Dat zei u zelf ook al. Dus was dit een aanval van de koningin op de PVV. Ja, maar het zou toch gek zijn dat als allerlei dingen beweerd worden... en de koningin krijgt een vraag reageert erop... dat ze daarmee rechtstreeks reageert op een politieke partij. Ze geeft haar mening over die stelling en die heeft ze in mijn ogen zeer goed gegeven. Dus geen aanval op de PVV van de koningin? Wat de koningin doet, valt altijd onder ministeriële verantwoordelijkheid. Dus uh, dan zou ik een aanval op de PVV hebben gedaan. Waarom zou ik een aanval op de PVV uh, doen? Nou, laat ik een anders vragen. Werd de PVV direct aangesproken? Er is een vraag gesteld, wat zij vindt van die stelling. Nou, die heeft ze beantwoord. En dat is een feitelijk volstrekt juist antwoord. En de rest is allemaal interpretatie. Ja, dat zei de premier. Uh, Marcel, maar ja, aan de andere kant kan je natuurlijk ook zeggen... de koningin had ook gewoon de mond kunnen houden. Dat heeft ze niet gedaan. Ze heeft de overtreffende van de trap gekozen. Ja, inderdaad. En uh, daarom vind ik het ook maar echt moeilijk te geloven... dat uh, dit helemaal uh, niet politiek is, hoor, dit antwoord. Het wordt natuurlijk nu wel gezegd, maar als je naar de premier luistert... dan straalt hij eigenlijk uit dat zowel hij als de koningin... helemaal niet doorhebben dat wat de koningin zegt over uh, uitspraken van Wilders... dat het altijd politiek gevoelig is. Ja, en eerlijk gezegd, kan ik me niet voorstellen uh, dat uh, zij zich allemaal niet realiseren... dat de politieke lading ervan afspat. Uh, en dan is het wel heel makkelijk om te zeggen... ach, het was gewoon een feitelijk antwoord op vragen van journalisten daarin om aan. Maar ja, hij houdt zijn redenering vol... neemt, zoals het staatsrechtelijk hoort, meteen de verantwoordelijkheid... voor de uitspraken van de koningin op zich. Dus ja, ja ik eindig uh, waar ik mee begon. Namelijk, hij wist vandaag weer eens heel behendig om de hete brei heen te draaien. Ja, dat is wel leuk dat jij wil eindigen, maar dat wil ik nog niet. Oh. Ik, heb, ik heb namelijk nog een vraag uh, daarover... Want hij draait er dan misschien vandaag eh, behendig omheen, zoals jij zegt. Maar betekent dat ook dat daarmee de kaos af is? Nou, voorlopig nog wel. Er is nog steeds geen debat aangevraagd. Het kan ook passen, officieel. Als de politiek weer begint, als de Tweede Kamer weer begint. Dat is dinsdag. Er zijn al wel partijen geweest, ik zei dat net ook al eventjes... vanuit de oppositie, die wel kritiek hebben op het kabinet. Maar het is tot nu toe nog niet zo hoog opgelopen... dat mensen zeggen, we moeten daar echt een debat over gaan voeren. Kan natuurlijk nog veranderen. En ook van Geert Wilders... Het was gisteren zo, dat is tot nu toe vandaag zo, hebben we nog niks gehoord. Dus het lijkt erop dat uh, op dit moment in ieder geval de kous af is. Oké, okay, dankjewel Marcel. Straks diezelfde premier, Mark Rutte, beantwoordt vragen. Nou is het niet van journalisten, maar van burgers. doet hij via een videoboodschap. Bij de ANWB op de radio zit Edwin Gerritsen met de vrijdagavondspits. Ja, die stelt niet veel voor. Er staat uh, ruim 30 kilometer file, dat is een stuk minder dan gebruikelijk. Er zijn weinig opvallende files bij. Op de A4 Amsterdam Den Haag staan een wat langere file... voor Zoeterwoude, 5 kilometer. En de langste file staat op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor Afrit Niemandsdorp 8 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie aan de weg. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom kan ook omrijden via de A16. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het geluid komt uit Peru, komt uit de rechtszaal in Lima. De rechter is bezig met een zeer uh, omvangrijk uh, vonnis... althans om dat uh, op die manier uh, voor te lezen. Marjon van Rooijen, waar zijn we? Um, nou, we hebben net gehad de omstandigheden uh, waaronder... Um, Oh, nee, hoe Stephanie Floris is aangetroffen, uh, de conclusies van de lijkschouwing... en dat nou, is allemaal vrij gruwelijk en heftig gebeurd. Een schedelbreuk, een nekbreuk, verwondingen op het hoofd, op het gezicht... Uh, en dat is de reden waarom het uh, Openbaar Ministerie 30 jaar heeft geëist. Want het is dus moord met verzwarende omstandigheden dat het zo, zo vreed is gebeurd. Nu uh, is de rechter inmiddels aan het punt dat hij vrijwillig schuld heeft bekend. En ook uh, in het begin al, vlak na zijn arrestatie, uh, schuldbekentenis heeft afgelegd. De advocaat uh, vroeg eergisteren om dat mee te rekenen in het vonnis. Want uh, hij heeft dus meegewerkt uh, met Justitie. Hij heeft niet tegengewerkt en dat moet dus ook gewo gewogen worden. En zo te horen eh, geeft de rechter, de advocaat van Van der Sloot, daarin gelijk. Ja. Hij uh, had het ontzettend uh, warm, uh, was aan het zweten. Zweet als een otter werkelijk, uh, vroeg ook om water. Maar hij stond ook de, de hele tijd. Uh, is dat nog steeds het beeld? Ja, ja je kan hem echt uitwringen. En uh, hij vroeg een glaasje water dat hij in één keer opklopte, Maar hij wil blijven staan, dus hij accepteert niet te gaan zitten. Terwijl de rechter uh, hem uitnodigde om te gaan zitten. Goed, blijf luisteren. Uh, nog maar een paar kantjes. En zo dadelijk weten we dus wat de uitspraak is van de rechter. Gaan we nog even naar Wijk aan Zee, daar dat uh, Tata Steel schaaktoernooi wordt gehouden. Jeroen de Jager is daar. Uh, Jeroen, uh, we ja. hebben het al van jou gehoord, uh, het, het A-toernooi. Want uh, daar zit een bijzondere Nederlandse deelnemer. Wij noemen dat uh, volgens mij allemaal het talent. Ja, dat is uh, Anish Giri, 17 jaar, uh, die uh, op dit moment volgens de ELO-rating 17e staat. En dan komt er een meneer naar me toe, even kijken, want die wil uh, nog doorgeven... 54, 54 ja. Dank je wel, want Loek van Weli is de andere Nederlander die uh, deelneemt in dat A-toernooi. er dus spelen totaal 14 schakers uh, aan mee. En uh, Loek van Wehly staat dus 54ste. En dan misschien even aardig nog om te weten, Bert, uh, als je dit toernooi wint, wat denk je dat je wint? Uh, ja, wat zou je kunnen winnen? Ik zou, ik, ik, ik zou gaan voor een mooie auto, maar is dat ook zo? Nee, het is uh, 10.000 euro. Dat valt dus eigenlijk reuze mee. Maar, maar even terug naar een die mooie auto twee... Verkopen? Ja, nou ja, een kleintje. Hè? Ja. Uh, even terug naar die twee Nederlandse spelers. Die, uh, die heb ik gesproken. Ik had ze graag live willen spreken, maar ze moesten weg. Want ze moesten zich voorbereiden al op, het, uh, ja, op de wedstrijd van morgen. Uh, Loek van Wehly, uh, de Nederlandse deelnemer... of een van de twee Nederlandse deelnemers in de A-groep. Uh, Hoeveel is het nooit voor u? Uh, nou, ja, ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt, maar uh, toch zeker twintig. Twintig inmiddels al? Ja, zeker wel. Ja. Hoogste positie ooit hier? Ik dacht dat ik een keer uh, het derde ben geworden. Aha, dat hou je niet zo bij? Ja, alleen, eigenlijk alleen de, het winnen van het toernooi telt. hè. Is dat zo? Ja, dat is, uh, dat is, toch, het, uh, dat is toch best wel geil. <laughs> dat is geil zelfs. Is dat geiler dan seks? Het... Een toernooi winnen? Ik, ik, ik kan het moeilijk vergelijken, maar. Uh, Zo? Maar, uh, omdat ik dit toernooi nog nooit gewonnen heb. Okay, ja, ja, ja. <laughs> en een partij winnen dan tegen <laughs> bijvoorbeeld Magnus Carlsson. Uh, ja, dat, dat is denk ik toch minder geld dan seks. Maar it's, it's ook, nu is het toch wel lekker hoor. Wat wordt het voor toernooi? Is dit met dit spelersveld een interessant toernooi? Het, het, het kan alle kanten op gaan, maar het is natuurlijk wel een heel gevaarlijk deelnemersveld. Dus. Ik zal me toch uh, in eerste hij defensief moeten opstellen. U gaat zich voorbereiden nu, hè? want u staat op punt om weg te gaan. Ja, klopt, ja. En wat gaat u dan doen? Naar de hotelkamer en dan? En dan opsluiten en dan uh, kijken wat, uh, wat ik kan verwachten morgen. Tegen? Tegen Kamski. Succes. Dat is niet de minste. Dank u wel. Anish Giri, uh, jongste deelnemer in de A-groep, 17 jaar. Wat heb je op je... Ja, de sponsor... Oh, sponsor. je hebt een sponsor. Ja. Nou, zal ik hem noemen? Nee, dat mag eigenlijk niet. Zijn er veel uh, schakers met, sponsor, met sponsors? Ja, op topniveau uh, heb je soms wat sponsors voor uh, je trainings of, uh, ja, of wat dan ook. Met hoeveel mensen uh, ben jij hier? Uh, ik heb één coach. Uh, en mijn familie is er ook uh, voor het voor weekend, zeg maar. Ja, dus gewoon normaal gesproken uh, gewoon met, uh, met een coach. Komende weken sluit je je op. In die hotelkamer ja. en kom je af en toe naar buiten om die wedstrijd te spelen. Ja, klopt. Ook een beetje wandelen. Dat hoort ook een beetje bij. <laughs> Interessante eerste partij. Uitdagen. Ja, eigenlijk elk partij is heel interessant hier. van. Dus, uh, ja, ja, klopt, hij zal uh, ja, WK-spelen. Dus, uh, Uitdager van de wereldkampioen. Klopt, ja. Heel spannend. Uh, je speelt zwart. Ja, helaas. <laughs> helaas? Hoezo? Nee, we zwart. Kijk, je begint met wit. Dus wit is uh, normaal gesproken een klein beetje beter. Maar, maar goed, hier heb, je, heb ik zeven zwart, partij zes witte. Dus, uh, okay. ja. Wat is de standaard opening van Gelfand? Hij speelt meestal uh, zijn damepion naar voren. D2, D4? D4, ja, klopt. Wat uh, ja, is jouw antwoord? Uh, ik zou je wel zien. Zal je, zou, je, zou je zien, ja. ja. Niet zeggen? Nee, nee. Nog niet. Je gaat voor de winst, neem ik aan. Ja, het hangt af van uh, hoe het begint. Maar ja, ik ga altijd voor de winst. Want het is jouw hoeveelste toernooi hier? Uh, Agro speel ik voor, voor de tweede keer. De tweede keer. Vorig jaar hoeveelste geworden? Uh, er, ergens uh, in het midden. Zeventig of zoiets. Okay. Nou, in ieder geval hoger. Ja, ik hoop het. Zet hem op. Ja, dankjewel. Hanis Kiri dus. Nederlands hoop in bange dagen. De schaakwereld. Te bewonderen dus daar in Wijk aan Zee. Direct contact met het volk, zonder tussenkomst van de pers. Minister-president Mark Rutte heeft vandaag in een video... voor het eerst online vragen van burgers beantwoord. We hebben toch maar een journalisten-samenvatting laten maken. Michiel Breedveld. Videoboodschappen van ministers zijn al lang bekend. Nederland kende zelfs ministers die middels de rep het volk te woord stonden. De Don. Allemaal pogingen om burgers te bereiken en de kloof te dichten. Minister Donner, alias De Don, wist in één klap de meeste aandacht te genereren. Hier spreek Donner van, Donner van justitie. Ik doe het samen met politie. Schuif die doop maar aan de kant, want dan had ik Nederland. Zijn zaken die ik liever niet zie. Van een en vandaag waagt de premier Rutte een online poging om in direct contact met het volk te komen. Goedendag. Uh, ik verwelkom heel veel uh, nieuwe mensen die via Google+, via Hives via Facebook hun vragen hebben gesteld. Er is weer heel veel gevraagd en ik ga proberen om ja, zoveel mogelijk van de vragen te beantwoorden. Met de hashtag VragenTNP kunnen mensen dus vragen insturen. En Rutte beantwoordt enkele daarvan in de video. Serieuze vragen? Veel van jullie vragen gingen over de noodzaak van bezuinigen. En het risico dat bezuinigingen schadelijk zijn voor de economie. Um, mijn opvatting is dat als de staatsschuld uit de hand loopt... dat dat op zichzelf juist heel schadelijk is uh, voor de economie. Maar ook minder serieus. Ingeborg stelt mij de vraag hoeveel uur ik werk in een week. Dat, dat verschilt enorm. Als er veel kamerdebatten zijn op buitenlandse reizen, ja, dan, dan kan dat behoorlijk oplopen. En dan red ik het niet met 40, 40 uur, dan kan het zo 60 of 70 uur zijn. Maar er zijn ook weken dat het rustiger is. Minister Verhagen, destijds van buitenlandse zaken, was de eerste minister die via sociale media met burgers communiceerde. Minister Verhagen, u bent nog altijd de Twitter-koning van het kabinet. Enig idee hoeveel volgers u heeft? Uh, op dit moment? Uh, tjonge. Wat zullen het er zijn? Uh, ik kan het zo kijken, ja. Laten we even kijken. Daar kunnen we eens even gaan kijken. Uh, dan gaan we kijken. Chop, chop, chop. Hoop ik wel dat hier de verbinding een beetje fatsoenlijk is, hè. Uh, nou, uh, eens even kijken. 78.351 volgers. Waarom bent u daarmee begonnen? Omdat ik vind dat uh, je uh, ook uh, ieder uh, nieuw communicatiemiddel moet uh, gebruiken... om daarmee te laten zien wat, uh, wat je doet als, uh, als minister. Maar dat is zenden en Twitter is vooral twee kanten op. Uh, en, uh, en ik geef dus ook uh, veel antwoorden. Verhagen Twitter dus zelf. Maar geldt dat ook voor premier Rutte? Premier Rutte, um, ja. u heeft een smartphone, neem ik aan. Heeft u daarop inmiddels ook uh, de Twitter-app uh, geïnstalleerd? Nee, nog niet. Nee, dat is een beetje lastig Twitter lijkt me. Nee, u refereert aan het feit dat uh, ik wel actief ben op Twitter... en uh, dat ik mij daarbij laat ondersteunen door de uitstekende diensten van de Rijksvoordelijksdienst. Ja. Ja. Um, nou, met redelijk succes, want u heeft uh, 78.249 volgers op dit moment. 190 minder dan de heer Verhagen. Ja, dat ja, is precies... Die heeft 190 meer. Ja, meneer Verhagen geeft u het nakijken, is ook iets langer bezig dan ja. u. ik ben dus aan het inhalen. Ja, het gaat hard. Ja, maar het grote verschil is, niet het aantal volgers... maar ik denk toch ook de manier waarop uh, u dat doet... en de manier waarop Verhagen dat doet. Verhagen doet het zoals de gemiddelde twitteraar. Voornamelijk, voornamelijk zelf. en Laat her en der zijn collega's wat uitzoeken als het gaat om nieuws. Ja. En u clustert vragen om die dan vervolgens in een video te beantwoorden. Waarom doet u dat zo? Omdat ik er een nieuwe trend zet. Kijk. Nee. Ah. Dat is mooi voor de nieuwe media. Je hebt die hele fase nu gehad... Maar ik vind uh, nu een media belangrijk. Uh, maar ik vind het ook belangrijk om uh, ervoor te zorgen... dat ik dat genoeg tijd heb uh, voor andere zaken. Uh, dus ik probeer daar een goede middeling in te vinden. Dus ik pak dan dat instrument van uh, zo'n videootje wat ik vandaag heb gedaan. Wat hoopt u ermee te bereiken? En daar hoop ik zoveel mogelijk mensen mee te bereiken uh, zonder uw tussenkomst. <lacht> ah, nou vooruit succes. Michiel Breedveld zei dat over de video. Boodschap en het antwoord op de vragen van minister-president Mark Rutte. De komende dagen, u hoorde dat uh, zojuist voor vijf uur in het weerbericht... gaat het ietsjes meer op de winter lijken. S'nachts wordt het af en toe onder nul. En toch heeft de ANWB alvast de camping van het jaar uitgeroepen. Camping van het jaar voor gezinnen met kinderen is de Bongerd, Ligt in Tuitje Horn. En Peter Vriend is van de Bongerd. Goedemiddag en gefeliciteerd. Dank u. camping. De campingbaas. Heeft u al eens eerder zo'n titel gehad? Wij zijn in 2000 zijn wij camping van het jaar geweest voor Nederland. Ja. We hebben nu de schaal vergroot en we zijn nu nummer 1 van Europa geworden. Oké, okay, de beste in heel Europa, ja. zei ooit een voetbaltrainer. Maar specifiek voor gezinnen met kinderen, wat doet u extra voor kinderen? Uh, ons hele park is ingericht, uh, zowel in de hardware als in de software, voor uh, de kinderen met hun ouders en niet andersom. Maar, maar, maar ik ga u meteen onderbreken. Ik ga kamperen en u heeft het over hardware en software. Ja. Wat bedoelt u dan? De hardware. De zwembaden, de zuin tegenbouwen, de attracties, de, de, de accommodatie in zijn volledigheid. Ja. De software, verder weg het belangrijkste deel van ons uh, product is uh, de medewerker. De samenwerker die uh, de gast ontvangt, die de gast entertainment, die de gast uh, begeleidt... en die ook uiteraard onderhoud pleegt, schoonmaken, et cetera. Ja, je leert elke dag weer, hè? hardware ja. en software in campingwereld. Ja. Maar het, waar, waar ik me over verbaas is dat hij nu al die titel krijgt. Het is 13 januari, dat, dat ben je ook hè, op de kalender. En nu bent u al camping van het jaar van 2012. Op basis van de resultaten van 2011. Ah, op basis van resultaten uit het verleden? Ja. Levert dat toch een garantie op voor de toekomst? Ja, dat is in beleggen niet zo, maar bij ons wel. Ja, maar wel een beetje gek, hè? Nou, het is een kwestie van, uh, uh, uh, van uh, ja, zo benoemen en zo nou ja. stug volhouden. Ja, dat... In 2000 werden wij ik van jaar op basis van de resultaten in 1999. Dus. Nou ja, goed. Het, en, en, u, u, u maalt er niet om, want u, nee. u bent uitgeroepen tot uh, de beste. Uh, levert het veel op trouwens? Veel mensen ook? Het is uh, vooral een, uh, een, een beloning voor het team. Zakelijk gezien hebben wij in 2000 hebben we daarna, uh, hebben we een topjaar gehaald met 30% groei. Die 30% groei, A, kunnen we niet meer uh, zoveel groeien. En B, uh, voorzien ik ook niet meer zo'n explosieve groei als in het verleden. Nee, want ja, goed, de tijden zijn ook veranderd. Ja. Desalniettemin, gefeliciteerd. en uh, uh, uh, ja, Mooie zomer maar vast. <laughs> wij, gaan, uh, wij moeten deze titel proberen waar te maken met ons team. En daar uh, staan we voor. Oké, okay, meneer Vriend, tot ziens. Dank u, dag.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 Hij heeft daarom de onderzoekscommissie gevraagd het onderzoek te versnellen. Maar de commissie heeft hem laten weten dat dat niet mogelijk is. Het Hof in Den Haag bepaalde dinsdag dat al Albayrak op 1 maart weer aan het werk mag en dat haar op non-actiefstelling moet worden opgegeven. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. De, ja, de temperatuur gaat waarschijnlijk tijdelijk even wat meer naar de normaal na de veel te zachte dagen en weken die we gehad hebben. En vannacht hebben we te maken met opklaringen... en mogelijk dat er in het noorden nog een enkele bui valt... maar het blijft wel net nog boven het vriespunt. 1 graad in het oosten en 4 in het westen. En vannacht staat er ook maar weinig wind. En ook morgen is er weinig wind, het meest noordwestelijke richting. Maar het is ook wat kouder dan vandaag, want het wordt een graad of 6 gemiddeld. In het zuiden is het dan de meeste ruimte voor de zon... Maar ook in het noorden komt deze af en toe wel even tevoorschijn. En daarna volgen een aantal nachten met vorsten overdag flink zonnige perioden. En dan is het een graad of vier tegen dus die zachte negen... die we de afgelopen weken gehad hebben. awb verkeersinformatie Het is een stuk minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. Er staat 50 kilometer file in totaal. Er zijn weinig opvallende files bij... De A29 Rotterdam richting Berglof Zoom is er wel veel vertraging. Tussen Afrit oud beijerland en Afrit Nummansdorp staat 7 kilometer file. Dat heeft te maken met een spoedreparatie aan de weg. De linkerrijstrook is dicht. En de N59 zierikzee Hellegatsplein, is al de hele middag dicht tussen Oude Tongen en Den Bommel na een ernstig ongeluk. U kunt daar omrijden via de N498. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.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 De ja, nou is het Radio 1-journaal. De rechter is nog steeds bezig in Lima. Hij leest het hele vonnis voor. En dat kan nog wel eventjes duren. Maar Jon van Rooijen houdt het voor ons nauwlettend in de gaten. De Nederlandse fotograaf Steven Wassenaar is weer terug in Frankrijk, waar hij werkt. Hij raakte afgelopen week gewond bij een aanslag op journalisten in de Syrische plaats Homs. Een Franse journalist overleed daarbij. Correspondent Ron Linker zocht Wassenaar op. Steven, als ik zo naar je kijk, ik zie dat je linkeroog paars is. Er uh, is dus geen blauw oog en ik zie een paar wondjes om je oog heen. Je bent vannacht teruggekeerd uit Damaskus. Vanochtend naar het ziekenhuis geweest. Hoe gaat het met je? Uh, nou, het gaat bij mij goed. Uh, ik ben uh, licht gewond. Ik heb een klein scherfje naast mijn oog, maar dat is natuurlijk uh, veel niet zo erg. Het wordt straks uitgehaald. Uh, waar het om gaat is uh, waar mijn uh, ziel uh, dood is uh, gegaan. En dat is, dat is het verhaal van hoe heeft dit kunnen gebeuren, wie heeft dit gedaan... en uh, ja, hoe dat, uh, wat het zegt over het, uh, de situatie in Syrië op dit moment. De Franse regering verdenkt het Syrische regime van dat dit vooropgezet spel was. Er is een onderzoek geopend. Uh, uit jouw woorden proef ik ook dat het een vooropgezet spel was. Maar is er een bewijs voor? Nou, ik heb er geen bewijs voor, maar er zijn heel veel aanwijzingen voor... In deze wijk was nog nooit eerder gevochten. Er was geen enkele inslag van een mortiergranaat. Geen enkel raam was afgetaped. Als ergens mortieren vallen, dan tapen mensen ramen af. Geen enkel kogelgat in de muren. Er was niks aan te vallen, behalve een school. Wat, uh, wat Assad uh, tweede, die dag eerder had gezegd. Waarom zou de oppositie een uh, school aanvallen? De oppositie heeft helemaal geen mortieren. Die hebben een munitietekort. Waarom zouden die mortiergranaten verspillen... Om ergens op een, een, een uh, braakliggende trein uh, naar zijn school uh, mortier af te laten gaan. Uh, ze zouden misschien schieten op een politiepost, maar die lag er 300 meter verder vandaan. Het enige wat daar op men, dat moment liep, waren 12 Westerse journalisten. En ik uh, geloof wel een toeval, maar ik geloof niet in zoveel toeval. Waarom waren er geen veiligheidsmensen bij de slachtoffers? Waarom zie je op mijn foto's alle veiligheidsmensen weglopen. op het moment dat de eerste mortier afgaat? Uh, waarom wezen ze ons de weg, maar toen de mortier echt ons raakte, was er niemand meer in de buurt. Dus het was uh, in mijn uh, uh, naar mijn mening, naar mijn observaties geen enkel twijfel over mogelijk dat uh, we in de val zijn gelokt met wel doel. Ja. Nou, ik denk dat het eerste doel is om uh, ja, te laten zien... dat, uh, dat de oppositie besta inderdaad bestaat uit gewapende benders... die gewoon bloeddorstig uh, geweld uh, in Syrië willen brengen. Het tweede doel is om uh, de buitenlandse pers uh, bang te maken. Kom maar niet naar Syrië, want alles kan, kan er gebeuren. En ik, uh, ja, ik denk dat, dat uh, heeft gewoon een propagandadoel ook in, in, in het binnenland. van uh, ja, de, de oppositie, dat zijn terroristen. Er ja. is dus verontwaardiging wereldwijd... Uh, iedereen roept Assad op om een onderzoek in te stellen... of in ieder geval uh, openheid van zaken te geven wat daar nou is gebeurd. Eerlijk gezegd denkt niemand dat dat gaat gebeuren. Assad zal nooit volledige openheid van zaken geven. Maar wat is voor jou als je nou terugkijkt op wat er gebeurd is? Een collega is omgekomen, uh, je hebt zelf uh, verwondingen opgelopen. Wat is voor jou de conclusie? Nou, de, de, de, voor mij is de conclusie het volgende... Uh... De oppositie die nu op het moment enkele wijken heeft uh, bevrijd uh, in, in Syrië, is in staat om westerse journalisten via Libanon en Turkije in het land in te smokkelen, uh, een week lang rond te laten rijden in heel Syrië, uh, zonder dat er iets met die westerse journalisten gebeurt. Uh, het officiële regime in Syrië uh, nodigt westerse journalisten uit en kan op zijn eigen grondgebied, ondanks de aanwezigheid van vijf verschillende militia... een leger en een, een burger en een politiemacht. Die uh, Westerse politie uh, die Westerse journalisten niet uh, beschermen. Dat betekent of dat het uh, regime op zijn achterste benen loopt en helemaal geen controle heeft meer op zijn eigen grondgebied, of het betekent dat het opzet was. En het was natuurlijk gewoon opzet. Bij de aanslag kwam dus één Franse journalist om het leven. Frans Deu, de zender waar hij voor werkte, die dient een klacht in. En Steven Wassenaar sluit zich bij die klacht aan. Liet hij nog even weten aan onze correspondent Ron Linker. Joran van der Sloot is in afwachting van het vonnis, eigenlijk van de uitspraak. Hij wacht op hoeveel jaar cel hij gaat krijgen. Correspondent Mayon van, van Rooyen luistert al meer dan een uur naar de motivering rondom die uitspraak. Mayon, wat heeft de rechter in de tussentijd allemaal gezegd? Uh, nou, de, de, ze, ze zit duidelijk uh, een, een vonnis voor te bereiden uh, dat anders is dan de eis. He. De eis was 30 jaar. Uh, ze heeft het gehad over uh, zijn vrijwillige schu schuldbekentenis. Nou, dat uh, maakt dat er een snelle procedure kan komen, zegt ze. En nou, dat, dat neemt ze in overweging. Maar aan de andere kant, en daar gaat het nu al een hele tijd over, gaat het over de vreedheid waarmee uh, Stephanie Flores vermoord is. Uh, ze zegt. Um, dat het met zoveel vreedheid gebeurd is, dat er zoveel mishandeling heeft plaatsgevonden. Dat toont aan dat Van der Sloot geen enkel respect heeft voor het leven. Dat betekent dat hij een extreem geweldig, gewelddadige instelling heeft. En dat gaan we meenemen in ons vonnis. Eh, er is ook geen enkele aantoonbare reden, zegt ze... waarom hij haar zo heeft vermoord en toegetakeld. Het is niet uit woede, zegt ze, maar uit berekening. Verder heeft hij misbruik gemaakt van het vertrouwen van Stephanie Flores. Want ze zouden gaan pokeren, dus ze waren pokervrienden. En eenmaal op, op die kamer eh, wordt zij dus op eh, redelijk beestachtige wijze vermoord. Eh, ze zegt, eh, dat betekent dat het, dat het niet... Voor, me, voor, me, voor ons is het niet zomaar een, een eenvoudige enkelvoudige moord, het is veel gevaarlijker. Van de Sloot is een gevaarlijke persoonlijkheid... die niet zomaar losgelaten mag worden. Dus ja, het, het lijkt erop of ze voor, voor hem zit voor te bereiden... op een hele hoge straf. Ja, want 30 jaar geëist. Maar het kan ook dus zijn dat het meer kan worden. Ja, ja het kan meer worden, zeker. Goed. De motivering, die is nu nog steeds uh, bezig. en Het wachten is dus op de uiteindelijke uitspraak. En dan weten we voor hoeveel jaren hij de in gaat. Maar Jon, tot zo dealer Hessing, bekend van luxe merken als uh, Rolls-Royce en de Maserati... wordt overgenomen door Toyota-dealer Lauwman. Daar gaan we over praten met automarktdeskundige Wim Aoude-Werning. Wim, uh, wat hoe ziet uh, die deal eruit? Nou, de deal ziet er als volgt uit dat de Lauwman Groep... dus dat is de import, waaronder de importeur van Toyota, Suzuki en Lexus valt... die neemt het pand over van Hessing aan de A2... Van de, daar hebben ze overeenstemming bereikt uh, met de curator. Ze nemen niet de onderneming, niet de BV over. Maar, zegt Lauwman, uh, ik heb hem uh, zojuist gesproken, we hebben de intentie om de bedrijfsvoering in zijn geheel over te nemen. Uh, maar daar wordt nog in detail over onderhandeld. De naam Hessing verdwijnt wel. Maar ze gaan vooral op zo kort mogelijke termijn de service hervatten. Ze zijn in overleg nog met de verschillende merken of ze die importschappen ook kunnen behouden. Maar... Uh, de, die uh, is wel heel waarschijnlijk dat dat gebeurt, maar dat is nog niet zeker. En ze gaan ook zoveel mogelijk het personeel overnemen, omdat het personeel. Uh, naar de klanten toe altijd een hele grote vakkennis en uh, reputatie heeft uh, gemanifesteerd. Ja. Dus uh, de BV wordt niet overgenomen, maar wel het pand aan de A2, dat hele spectaculaire. Uh, zeg maar die glazen geluidswal. En de voorraden auto's die door uh, financieringsmaatschappij krediet van Lauwman uh, al uh, in, in handen had gekregen. Uh, daarover wordt ook nog onderhandeld hoe men daar verder mee gaat. Ja, dus iedereen die nu lekker in zijn Rolls-Royce uh, over de snelweg rijdt, of zijn Maserati, hoeft zich geen zorgen te maken? Uh, Rolls-Royce gaat uh, normaal gesproken niet kapot, maar als dat gebeurt, dan kan de service uh, voort worden gezet. Ja. En daar worden binnenkort ook mededelingen over gedaan wanneer de deur weer open gaat. Ja, nou begreep ik dat er nog meer belangstelling voor was. Onder andere Stern, he, die uh, dealer van Mercedes. Had belangstelling. Uh, die, de, de, de dealer van Mercedes, de dealergroep Sterren, waar ook, ook andere merken bij zitten, die hadden ook belangstelling. Maar uh, eerlijk gezegd is dit toch als een verrassing gekomen. En uh, ja, er zijn twee onderhandelaars, misschien nog meer partijen geweest met de curator. En uh, Lauwman heeft deze gesprekken dus vanmiddag uh, afgerond. En ondertekent ook uh, dat het nu vanaf nu uh, zijn pand is. En de onderneming die dan wordt voortgezet onder een andere naam, waarin de naam Lauwman waarschijnlijk wel zal voorkomen. Goed, het laatste nieuws uit Autoland. Dat je wel Wim we Weer in Ink. Het lijkt eventjes stil rond die Europese schuldencrisis... maar vandaag barst het dan toch weer het nieuws in alle hevigheid los. Standard Poor's heeft de kredietstatus uh, van Frankrijk afgewaardeerd... volgens Franse media, dat moet ik nog wel even uh, bijzetten. En in Griekenland zijn de onderhandelingen stopgezet... over het kwijtschelden van een deel van de Griekse schuld. We gaan erover praten met Harald Benink, hoogleraar Banking Finance... aan de Universiteit van Tilburg. Meneer Benink, uh, ja, vooralsnog uh, komt het nieuws vooral uit, uh, uit Frankrijk... Aan de andere kant, je zou ook kunnen zeggen van... ja, het zat een beetje in het vat. Het hing een beetje boven de markt. Het hing uh, zeker boven de markt. Kijk, we hebben natuurlijk nog steeds een eurocrisis die niet is opgelost. Um, er zijn dus een aantal problemen. Griekenland is natuurlijk een duidelijk een probleem... omdat het land een hele hoge schuldenlast heeft... en een gebrek aan economische concurrentiekracht. Uh, de banken zijn dus bezig uh, met onderhandelingen. De banken die zouden in eerste instantie 50 moeten afboeken... maar nu wordt al gesproken over 60 nou, dat is natuurlijk buitengewoon moeilijk en pijnlijk voor de banken. Dus dat daar die onderhandelingen heel stroef verlopen, is natuurlijk uh, duidelijk. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk dat die, uh, de overheden... in verschillende Europese landen natuurlijk ook weer garant staan voor de banken. En de Franse banken hebben behoorlijk veel beleggingen in Zuid-Europa. Dus als die met verliezen worden geconfronteerd... dan zou het kunnen zijn dat de Franse overheid, de Franse staat... die banken weer van nieuw kapitaal moeten voorzien. Nou, en dat past natuurlijk de kredietwaardigheid. Uh, van Frankrijk aan. Ja, maar aan de andere kant, uh, bijvoorbeeld gisteren... als je de hoogste baas van de Europese Centrale Bank hoorde, Draghi, die was juist een beetje optimistisch. Ja, maar zijn optimisme was toch ook een beetje zoiets als... het stabiliseren van de crisis. Um, maar dat er dus nog steeds een crisis is... en dat we dus een aantal duidelijke keuzes moeten maken... van wat we nou in Europa met Griekenland gaan doen... gaan we nu ook het Europese noodfonds... Uh, fors verhogen om de obligatiemarkten tot rust te brengen. Nou, dat soort beslissingen zijn nog steeds ingenomen. Maar daar zou je ook nog iets tegenover kunnen zeggen. Door het afwaarderen van uh, Frankrijk wordt het ook weer lastiger... om dat Europese noodfonds uh, te vullen. Want dat vul je omdat een land kredietwaardig is. En als het iets minder kredietwaardig is... heb je eigenlijk meer geld nodig, simpel gezegd. Dat is zeker waar, maar we kunnen, er zijn natuurlijk geen gemakkelijke keuzes hier. Kijk, uiteindelijk staan wij natuurlijk vanuit Europa... vanuit... Europese landen en belastingbetalers staan wij natuurlijk gewoon garant uh, voor het onderliggende financiële en bankaire systeem. En die risico's die worden nu expliciet gemaakt. Dus dat kun je ook de kredietbeoordelaars zoals Standard Poor's, uh, denk ik niet verwijten. Kijk, het feit dat er gewoon risico's zijn en dat er verliezen aankomen. Uh, dat is duidelijk. Maar het gaat hier om bepaalde keuzes te maken... waardoor het er duidelijkheid komt voor financiële markten... en waardoor we wellicht ook de verliezen... voor ons als belastingbetalers in Europa kunnen minimaliseren. Ja, Frankrijk is trouwens niet alleen, want ook Oostenrijk uh, wordt... en dat uh, geldt weer voor de Duitse media, die noemen dat... Oostenrijk wordt ook genoemd. Oostenrijk is ook een van de triple e landen een van de zes triple e landen binnen de eurozone. En uh, die wordt blijkbaar ook door, uh, uh, door de kredietbeoordelaar als riskant gezien... Maar ja, dit is natuurlijk nog niet voorbij. En hoe langer we deze eurocrisis uh, laten dooretteren... Hoe, uh, hoe langer we wachten vanuit de Europese politiek... om bepaalde daadkrachtige maatregelen te nemen... hoe groter de kans is dat we ook weer de komende maand... met bepaalde daling van kredietwaardigheid en dergelijke worden geconfronteerd. Ja, en met Griekenland, want daar, dat maakt deel daarvan uit. heeft u net uh, helder geschetst. Maar daar wordt nu ook gesproken over het kwijtschelden van schulden. Ja, dat is, ligt nu ook allemaal op zijn gat. Nou, kijk, het is zo dat de banken die proberen natuurlijk... Die, die worden geconfronteerd met nieuwe eisen... dat er nog meer moet worden afgeschreven. Wellicht willen zij garanties hebben vanuit uh, Europa... of bepaalde compensatie hebben. Maar ja, kijk, als het zo is dat we er met de banken niet uitkomen... dan is het natuurlijk zo, da dan krijg je natuurlijk de situatie dat... Uh, wat we dan wel eens noemen een soort wanordelijke situatie krijgen. Een wanordelijk faillissement... Ja. En dan is de zaak nog, krijg je natuurlijk nog een veel grotere vertrouwenscrisis op de financiële markten. Dus de banken proberen natuurlijk voor zichzelf uh, uiteindelijk toch ja, een, uh, een goede deal te sluiten. Maar anderzijds is hun speelruimte natuurlijk ook weer beperkt. Want op, als het echt ja. misgaat, heeft Griekenland geen financiering meer. En dan hebben we natuurlijk een heel ander orde van grote ja. problemen. Dan is Leiden helemaal in last, uh, zeggen we thuis dan. Meneer Benink, ik dank u wel voor uh, uw analyse. Straks in Groningen is op het festival Eurosonic de Popmedia prijs toegekend. Horen we zo wie hem heeft gewonnen: Edwin Gerritsen met een vrij rustige vrijdagavondspits. Ja, die stelt inderdaad niet veel voor, die avondspits. Er staat nu nog 30 kilometer file in totaal. De files die opvallen op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Waardenburg, 5 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat een vrachtwagen met pech voor de randweg Dordrecht, 6 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. En op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom... voor Afrit Nuemansdorp nog drie kilometer. Daar was een spoedreparatie aan de weg, maar nu is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Nou, de prestigieuze prijs is gewonnen door De Wereld Draait Door... het programma van Matthijs van Nieuwkerk. In Groningen kreeg dat populaire muziekonderdeel van De Wereld Draait Door... Recordings, vanmiddag de Popmediaprijs. Het gebeurde tijdens het festival Eurosonic Noorderslag. En de bekendmaking werd gedaan door popprofessor... Tom bocht. De jury achter twee schrijvende kandidaten, Willem Benboom en Atze de Vries, tot de absolute top van de Nederlandse popjournalistiek... die ze met diepgravend en goed geformuleerd materiaal verrijken. Toch gaat de Pop Mediaprijs naar die andere kandidaat... die het Nederlandse medialandschap verrijkt met een unieke bijdrage. De Pop Mediaprijs 2011 gaat naar de Wereld Draait Door Recordings... hier vertegenwoordigd door Hannah Fink. Heel frappant, na al die jaren dat uh, vooral oorjournalisten de prijs wonnen... is dat een programma-onderdeel hier het wint van de journalistiek. Ja, dat is een uitzondering, geloof ik. Het is één keer eerder gebeurd, als ik goed begrijp... met de uh, 3 voor 12 uh, platform, website. Dus uh, ja, verrassend, leuk. Geeft ook wel het belang aan van recordings... bij het programma van Matthijs van Nieuwke. Nou, Het wordt blijkbaar leuk gevonden door mensen. Dus uh, dat is een leuk compliment. Nou, de jury gaf ook wel aan wat voor een onderscheidend onderdeel dit is het in het totale medialandschap. Ja, nou, Je leert natuurlijk ook wat over de artiest die gekofferd wordt. Wat het een extra laagje eigenlijk geeft. Uh, dus je, je hoort natuurlijk de artiest die iets zingt. Maar je leert gelijk wat over de artiest die gekofferd wordt. En ik denk dat dat wel uh, een leuke extra uh, informatie is. Hoe kort het ook is. Ja het is kort maar uh, ja, helaas. Ja. Dat is van deze tijd. Um, het is denk ik niet zozeer van deze tijd als wel dat het in het programma nu één keer zo werkt. Omdat het een snel programma is. En ik denk ook dat veel popliedjes ook op zich wel te reduceren zijn tot een minuut. Dan krijg je al wel een goede indruk. Bedacht met liefde voor de man die het ooit heeft bedacht. Ja, zeker weten. Ja, tuurlijk. Geweldig. Johnny Cash. Ja, ja, ja, ja. ja. Is inmiddels ook een hele succesvolle dubbel cd geworden? Ja, ja. Dus jullie hebben uh, toch met dat bedenksel een trend gemaakt? Uh, ik hoop het, we hopen het voor te zetten. Ik bedoel, zolang artiesten zijn die het leuk vinden om mee te doen, uh, lijkt het mij leuk om door te gaan. Uh, ik weet niet wanneer uh, de artiesten op zijn, maar vooralsnog gaan we er vrolijk mee door, ja. Opvallend is dat jullie wel het hele scala hebben afgebeld en ook aan de tafel hebben gekregen. Noemen ze een paar favorieten? Uh, Ruben Blok vond ik te gek. Uh, Blauwtsoe vond ik uh, heel erg goed. Ik vond uh, Alain Clark ook goed, want die heeft echt uh, een liedje uit een uh, heel ander genre naar zijn eigen genre getrokken. Dat vind ik vaak de beste uh, optredens. En Evie de Visser deed dat ook. Uh, die deed Blondie op haar eigen manier. Uh, die vond ik heel goed. En Céla Sou, smaak is me ook heel erg bijgebleven. Ja. Op je verlanglijstje nog ook een hele grote bekende uit Nederland. Tot nu toe kon ze niet, Ilse de Lange. Bijvoorbeeld, maar ook Henny vrienden wil ik heel graag nog hebben. En uh, Erik Meesie hebben we ook al uh, gemaild. Uh, nou, noem, noem maar op, maar ook juist de jonge mensen. Dat zijn uh, ook vaak uh, creatieve mensen die heel veel optreden. En uh, die komen met hele inspirerende uh, keuzes ook. Dus uh, die wil ik ook allemaal nog heel graag. Ja. Hanna Fink van De Wereld Draait Door... in gesprek met onze eigen Jeroen Wielaert. De nieuwe regels, nou ja, bijna nieuwe regels uit 2010... om politieke campagnes te financieren in de Verenigde Staten... die rammelen aan alle kanten. Dat kaartte de bekende comique Stephen Colbert aan... gisteren in zijn dagelijkse late-night-show. Voor zijn optreden had hij flink campagne gevoerd. Colbert zou met een belangrijke mededeling komen. Ik ben proud om te ik vorm een vormen... om de lay te leggen voor mijn mogelijke candidacy voor de president van de Verenigde Staten van South Carolina. Ik doe het! Drop hem, Jimmy! Al enkele dagen had hij iets spannend gemaakt, Stephen Colbert: dat hij wellicht zijn kandidatuur zou aankondigen. En dit werd het dus: een onderzoekscomité voor een gooi naar het presidentschap van de Verenigde Staten van South Carolina. Waar volgende week de derde ronde plaatsvindt van de Republikeinse voorverkiezingen. De spanning was zorgvuldig opgebouwd, ook de andere media. Dat Colbert zelfs hoger scoorde dan een van de echte kandidaten. According to a recent poll, 5% of South Carolina primary voters would pick Colbert. More than would pick John Huntsman. Colbert narrowly trails Perry. Stephen Colbert is a. Deze kleine media-hype had een hoger doel. Namelijk het aan de kaak stellen van de campagnefinanciering in de Verenigde Staten. Je hebt zogeheten political action committees... die geld mogen inzamelen voor campagnes van kandidaten. Tot 2010 zaten daar bepaalde beperkingen aan. Maar na een uitspraak van het Hooggerechtshof zijn eigenlijk alle remmen los. Zogeheten superpacks mogen nu ongelimiteerd geld binnenhalen... en ook aanvallen doen op tegenstanders. Wat voor 2010 eigenlijk niet mocht. Dat allemaal op één voorwaarde. Dat het superpack geen contact heeft met de kandidaat die het steunt. Colbert steekt de draak met het onzinnige van deze regel... die niet te controleren valt. De illustratie, koploper Romney. Ik ben niet om met een superpack... in any way, shape, of vorm. Romney is not communicating with the superpack in any way shape or form. Romney praat dus niet met zijn steenrijke superpack. Dat al één kandidaat heeft gevloerd. Colbert en waarschijnlijk niemand gelooft Romney natuurlijk. Die zijn superpack laat runnen door voormalige campagnemedewerkers. medewerkers. Nepkandidaat Colbert heeft overigens ook een superpack. Hij vraagt aan een adviseur wat hij moet doen. Don't sugarcoat it. No. Colbert mag zijn superpack niet houden. Dus draagt hij het over aan collega comiek John Stewart. Someone else can take over? in guy. John Stewart als beheerder van Colbert's superpack mag dan geen contact meer hebben met zijn collega. Nou, die onzinnige beloften willen ze wel maken omwille van de vele miljoenen. On your mark, get set, non-coordination! John Stewart, sharp applause everybody! Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht is uh, Freddy van het Friesdagblad opent met het bericht dat de Friezen uit geldnood op het dievenpad gaan. Het aantal inbraken in de provincie is in 2011 fors toegenomen. In totaal registreerde de politie 1870 inbraken en dat waren er ruim 400 meer dan het jaar ervoor. En volgens de politie zou de oorzaak wel eens de economische crisis kunnen zijn. Mensen verliezen hun baan, leggen ze uit, en inkomen. En dan gaan ze door geldtekort inbreken. Ook landelijk zou om die reden het aantal inbraken stijgen. Nog even over die Amerikaanse mariniers. Gisteren die video die op YouTube is verschenen... waarop te zien is hoe vier militairen urineren over drie dode Taliban strijders Ondertussen maken de mariniers spottende opmerkingen. Amerikaanse ministers Clinton en Panetta hebben die actie verwerpelijk genoemd. En de Amerikaanse marinekorps heeft een onderzoek ingesteld. Maar er zijn Amerikanen die er wat anders over denken... Die Amerikaan spreekt er zich dus op een Amerikaanse nieuwszender over uit... dat de soldaten blijkbaar vier mensen hebben gedood, of drie... en dat iedereen zich alleen maar opwindt over het feit dat ze over de doden plassen. En verder zegt die Amerikaan... ik begrijp helemaal niet waar iedereen zich zo over opwindt, want dit valt te verwachten als je mensen zo opfokt... om deel te nemen aan een oorlog waar verder geen reden voor is... The hatred that is necessary to get people to do such a thing is necessary to motivate soldiers to fight in a war that has no other credible rationale onderhandelingen tussen Feyenoord en trainer Ronald Koeman die mocht het u het zich afvragen in het trainingskamp in Marbella worden gevoerd hebben deze week nog geen akkoord opgeleverd over een nieuw contract. We zijn nog in gesprek met elkaar, heeft technisch directeur Martin van Geel gezegd tegen RTL Nieuws en in Nederland praten we verder. Verder schrijft RTL op de site dat de besprekingen nog steeds in een goede sfeer, een hele goede sfeer verlopen. Tot slot heeft een Australische wetenschapper een zeldzame paardenvlieg naar deze zangeres genoemd. Beyoncé is dat. De man heeft uitgelegd waarom. Hij zegt dat het achterwerk van de vlieg... hem aan de billen van de Amerikaanse zangeres doen denken... als ze gouden kleding aan heeft. Het eerste exemplaar van de scaptia Beyoncé... werd overigens al in 1981 in Queensland in Australi Australië ontdekt... Ik weet niet of dat een rol speelt, maar volgens Wikipedia... is dat het jaar waarin Beyoncé is geboren. Dat doen we met vliegen. Onbetaalbare sportmodellen en Chinese koepblikken. Is dat een ding wat het nooit gedaan heeft? Nee nee, markt, nee, nee. Benzineslurpers en ultragroene elektrische auto's. Even kort gezegd is het de eerste milieuvriendelijke auto... waar een echte autoliefhebber ook vrolijk van wordt. En natuurlijk een wekelijkse rijimpressie. Even kijken wat hij doet en of er geen politie is. Nee. Het is zo akelig vies snel...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 Kom aanstaande zaterdag na de open dag op een van de vestigingen van Luzak College of Luzak Lyceum. Kijk op luzak.nl Kijk morgenavond naar Lijn 32, de spannende Nederlandse dramaserie van Karo en NCRV over het Nederland van nu. De jongen is zijn omstappen nu in de bus. Met onder andere Marcel Musters, Waldemar Torenstra en Peter Blok. Lijn 32, luister geen, echt luister nu. Lijn 32, morgenavond op Nederland 2.